1 uur, Marion Koekoek met het NOS-journaal. Zanger Youssou Doer mag volgende maand niet meedoen aan de presidentsverkiezingen in Senegal. Het grondwettelijk hof zegt dat hij het benodigde aantal handtekeningen niet kon overleggen. Het hof bepaalde ook dat president Wade wel mee mag doen. Na overwinning in 2000 werd de grondwet veranderd, zodat een president nog maar twee termijnen mag dienen. Omdat de wet pas na Wade's verkiezingen was aangepast, oordeelt het hof dat de huidige president wel nog in aanmerking komt voor een derde termijn. Na de beslissing braken rellen uit in Dakar. Er is forse kritiek op de huidige regering... onder meer wegens corruptieschandalen. De oppositie hoopte dat er meer aandacht zou komen... voor de situatie in Senegal... als Yusun Ndur mee mocht doen aan de verkiezingen. De zanger is in ons land vooral bekend van het nummer Seven Seconds. Veel langstudeerders krijgen toch geen boete als ze te lang over hun master doen. Dat heeft staatssecretaris Zijlstra gezegd. Het gaat om studenten die vorig jaar een schakeljaar tussen een hbo en een masteropleiding volgden. Door een administratieve fout telde dat jaar mee als onderdeel van de master. Daardoor moesten honderden studenten hun master in één jaar afronden. De Italiaanse wielerlegende Gino Bartali heeft in de oorlog... 800 Joden behoed voor vervolging. Dat blijkt uit onderzoek van zijn zoon en een Italiaanse journaliste. Bartali bracht tijdens trainingsritten in de Tweede Wereldoorlog... in het frame van zijn fiets pasfoto's van Joden naar een klooster. Daar werden ze gebruikt voor het maken van valse persoonsbewijzen. PSV gaat in ieder geval tot de komende avond aan de leiding in de eredivisie. De club won thuis in Eindhoven met 3-1 van Vitesse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 Goedenacht, welkom terug bij Kaceluna. We zijn uh, tot twee uur bij u en uh, ik wil graag in, in gesprek met luisteraars, maar ook met Hans Citroen. Want die zit hier nog steeds en Hans Citroen kan ook weer uh, met luisteraars in gesprek. Wij hebben het net gehad over zijn zoektocht uh, uh, door Auschwitz en Oswiecim. Jij zegt het anders, hè? Auschwitzim. ja. Oswinchim. Oswinchim, ja. ja. Uh, want ja, uh, daar, daar heb je, daar hebben we het net uitgebreid over gehad. Daar heb je zes jaar uh, rondgelopen, foto's gemaakt, met mensen gesproken, onderzoek gedaan. Samen met jouw uh, vrouw Barbara Starzinska, die het helaas niet meer heeft meegemaakt. De presentatie van het boek, want ze is overleden. Maar, um, nou ja, daar hebben we het over gesproken. En dat was eigenlijk een zoektocht door de geschiedenis. Uh, onderzoek naar de geschiedenis. En, en mijn vraag aan luisteraars is, heeft u dat ooit ook gedaan? Iets in de geschiedenis onderzocht of, of ergens rondgelopen... waar je echt letterlijk door de geschiedenis loopt? Misschien heeft u wel onderzoek gedaan naar de geschiedenis van uw eigen familie. Dat uh, willen we allemaal graag van u horen. En uh, als u daarover wilt vertellen, dan kunt u bellen 0800-1121. 0800-1121. Als u wilt mailen, kan dat naar casaluna.ncrv.nl. En als u wilt twitteren, hashtag Casaluna. Hans, wij hebben net drie kwartier gesproken. Dat was eigenlijk veel te kort. Maar uh, we hebben ook uh, de muziek overgeslagen. Jij hebt muziek uh, meegenomen die door jouw moeder gecomponeerd is. Hè? Ja, die is door mijn moeder gecomponeerd. Ja. Mijn moeder die is, uh, die is half Sloveens. En uh, die maakte muziek. Die uh, schreef muziek. En uh, die is, uh, niet zo lang geleden is die, uh, wordt die weer uitgevoerd. Door, onder andere door Marcel Worms en Leonor Pa Meijer, die hebben dan uh, leuke uh, projecten opgezet... om uh, vergeten uh, componisten weer uh, onder het, uh, voor het voet dicht te brengen. Yeah. Onder andere ook veel componisten die, uh, die zijn omgekomen in de kampen. Huh? Uh, en uh, uh, vanmiddag op de Auschwitz, voor de Auschwitz-lezing werd er uh, een paar stukken opgevoerd... van onder andere Leo Smit, die uh, in de kamp is uh, omgekomen... Uh, door Marcel Worms en Leonor en uh, uh, Mijn moeders uh, stukken zijn ook door dat uh, ensemble aangevoerd. Ja? Heeft zij ja. veel gecomponeerd? Nou, niet zo heel veel, maar uh, toen ik het voor het eerst hoorde, toen, uh, uh, toen uh, herkende ik het onmiddellijk, uh, omdat ik altijd in bed lag en dan hoorde ik haar dus die, uh, die stukken maken op de ja? piano. Ja, dus ik herkende het onmiddellijk. Ja. En ik kende dus uh, de, de, de vioolpartijen of de cellopartijen die ken ik alleen maar als pianopartij. Want dat zijn het, zij speelde heel goed piano. En, euh, nou, en zo ken ik dus die muziek. En toen hoorde ik voor het eerst Marcel Worms. En toen euh, dacht ik, joh, maar jongen, toen lag ik in bed. En dan weet, ik weet nog wel dat mijn moeder die, die, die, die deed dat dan. En die speelde dan zo'n stuk. En dan haperde dat, ieder, iedere keer haperde dat, op een bepaald moment. En dan begonnen ze weer van vooraf aan. En dan zat ik in mijn bed, dacht ik: van zal ze deze keer halen. Hè? Uh, en waarom haperde ze? Ja, dan zat er iets in die, in, in die compositie wat niet, uh, wat naar haar gevoel niet uh, goed liep. En dan ging ze weer terug en dan, ja, zo werd die. Dus wordt zo'n melodie bepaald. En, en uh, ze preludeerde daar dan weer op. En, ja, en dat, zo zat ze zo'n zo zo muziekstuk in elkaar te zetten. Dus ik kreeg eigenlijk, terwijl ik dus in bed lag, luisterde ik naar hoe mijn moeder aan het componeren was. En hoe lang is dat geleden ongeveer? Dat ze dit stuk wat er nu nou, aan ik Nou, ik ben nu 65 bijna. Dus dat is... Uh, en dit stuk, dat is een cello stuk uh, uh, dat is uh, 60 jaar geleden. Hey, heeft dat een naam? Eh... Uh, een stuk, stuk voor cello. Ik heb een stuk voor cello. Stuk, he, he. En, het, ja. en het wordt uitgevoerd door, door Daniel Essen en Marcel Worms op de piano. Daniel Essen op de cello. Agnes Jama, zo heet die moeder, hadden we ja. nog niet eens gezegd. Hè? Ja, ja, ja. Die heeft dit gecomponeerd 50 jaar geleden. Nee, nee, 60 jaar geleden. 60 jaar geleden. 60 jaar geleden. En je was ja. vijf toen je dit ja, uh, ja. in je bed hoorde. 60 jaar geleden. Gespeeld werd het door Marcel Worms en Daniel Esser. Met welk gevoel luister je daar nou naar? Ja, dat is natuurlijk iets ongelofelijks. Is dat. Dat, is, dat, is, dat je, dat, dat je zo'n cellopartij op de piano hoort. En je hoort dat dan, later hoor je dat dan in, in, in cello gespeeld worden. En dat gaat dan zoveel tijd overheen. En dan herinner je dat uh, nog, nog een keer? Ja, de tranen schoten in mijn ogen toen ik dat voor het eerst uh, hoorde. Ik ja, ja. vond dat echt prachtig, ja. Mijn moeder is een goede componist. Die, die verstond haar vak uh, goed. Die heeft uh, solfège gehad. heeft alles uh, solfège van badings, overigens. En, uh, ja, die kon goed uh, piano spelen. Hij heeft een heel klein oeuvre, maar wel heel mooi. En, en waarom, waarom heeft ze een kleine vraag? Waarom heeft ze niet meer gemaakt? Dan? Want ze is twintig jaar geleden overleden. Twintig jaar geleden overleden. Ja, ja. ja, ja. Mij, kijk, mijn ouders waren gescheiden. En, uh, en zij moest natuurlijk voor het uh, gezin zien. Ze moest pianoles geven. En ze had er gewoon geen tijd voor. En het werd ook niet zo uh, uh, uh, gewaardeerd. Hè? Het valt ook niet mee hoor. Om een stuk te schrijven. Om, dat dan, om daar dan ook weer. Uh, om dat uitgevoerd te krijgen. En om daar dat om te zetten in geld. Dat is natuurlijk niet iets wat. Uh, ja, en nog steeds niet. Hè? Word maar componist. Hè? Ja. Probeer daar maar je geld mee te verdienen. Dat zou mij heel uh, slecht <laughs> af gaan. Uh, wij, wij, uh, ik heb net aan luisteraars gevraagd om, om uh, onder meer of ze misschien wel eens een reisje gemaakt hebben door uh, de geschiedenis van hun eigen familie. Je hebt dat eigenlijk gedaan, hè? Nou, want daar was ja, ja. jouw opa. Maar de kant van je moeder, want je moeder kwam uit Slovenië. Slovenië, ja. Wat voor mijn... familie was dat dan? Waar nou, mijn dan? mijn opa was is, een, is een, een hele bekende schilder in Slovenië. Dat is Matija Jama. Dat is een. De, de hangt de nationale galerie hangt daar. Dat is de nationale schilder van, van Slovenië zo'n beetje. Ja. En mijn moeder, ja, die komt uit Slovenië. Ja, die is dus in Nederland terechtgekomen. Mijn tante is in Slovenië gebleven na de oorlog. Die is Sloveens geworden en mijn moeder is Nederlands uh, geworden. En, en opa, kende je die ook, Mattia? Nee, die kende ik niet. Die is in 1947 is die overleden. Toen ik geboren werd, is hij ongeveer overleden. Dat is, uh, en mijn oma ook. Mijn oma is na de oorlog overleden. Die is uh, aan de ontberingen van, uh, van de hongerwinter is die, uh, ten onder gegaan. Hm. Maar, maar jouw opa was schilder. Mijn opa en was jij dan. ook? Ja, ik ben ook schilder. Ja, ja. Heeft dat ja. nog wat met elkaar te maken, denk je? Nee, de, uh... nou ja, in, in de genen. Misschien, <laughs> wellicht. Ja, maar hij kon goed schilderen. Hij, kon, uh, hij was echt een, een, een goede vakman. Uh, was het. Ben je, ben je vaak gaan kijken daar? Nou, wij, hingen, wij hadden die schilderij thuis. Die hadden dus op een Kijk. gegeven moment, uh, ja. Dus wij hadden thuis we hadden veel te veel van die schilderijen. Die stonden, <laughs> ja, die stonden ook onder de piano, stonden die dan uh, tegen elkaar uh, gestapeld. En op een gegeven moment kwam er een. Meneer, meneer Jutacek uit, uh, uit Slovenië. En die uh, is dat allemaal gaan fotograferen. En, uh, een van de leuke dingen was ook dat mijn moeder, die zei altijd: van ja, dat is het Haagse bos. En dat is. Mijn opa, die heeft dus een. Dus opa Jama, die heeft een, een jaar of zeven heeft in Nederland gewoond. Oh. En, uh, en mijn, mijn moeder zei van ja, dat is de waterpartij in Den Haag. En dit is het Haagse Bos en dat is dit en dat is dat. En die werd op een gegeven moment werd mijn opa werd de nationale schilder van Slovenië. En dat was communistisch. En die hebben overal plekken gevonden in Slovenië. Waar het wat, op leek. Waar het op leek, ja. ja. En dus het Haagse Bos werd ineens Park Tivoli en dergelijke. En uiteindelijk bleek... Als je dan in dat oeuvre kijkt. Dat hij alleen de, de brug bij Leiden geschilderd eh, heeft. Maar het was een productieve man. Dus, dus alle schilderijen. De meeste schilderijen die hij in Nederland gemaakt euh, heeft. Daar zijn locaties voor in Slovenië gevonden. Gelijk gelijk ook zo op elkaar die twee landen. Ja. Maar, maar je hebt wel een bijzondere familie eigenlijk. Hè? Want wat heeft je vader eigenlijk gedaan? Mijn vader die zat bij het Residentieorkest, die Die was... Die programmeerde daar. Die, hij speelde niet, hond, was, nee, speelde niet zelf? Nee, speelde niet zelf. Mijn vader kon wel piano spelen hoor. Maar... Mijn moeder zei altijd, hij heeft niet genoeg zitvlees. Dat wordt niks. Ja, ja, met, te onrustig. Uh, ja. Maar en jouw zus is zangeres. Mijn zus is zangeres, ja. Mijn zus uh, is programmamaker bij de VVRO. Ja, ja. Nog meer broers en zussen? Ja, ik heb nog uh, een zus, die is, te, die is met paarden bezig alleen maar. Die, oh. die, die heeft een, die heeft een uh, allemaal cowboy... En die, die, die heeft de zesde, de zesde dan judo, jiu-jitsu, heeft hij. Oh, ja, ja. lekker sportief. Je hebt zelf ja. ook nog gevoetbald, hè? Ik heb vroeger Kortel nog voetbald, ja, in ADO. Ja, ja. Nou, ik heb intro. nog een dikke advocaat gevoetbald, ja. Dat is, uh... En een gepoord of niet? Nee, nee, nee. Dat niet. Nee, nee. Hij, was hij was wel beter dan ja, ik. Ietsjes. Ja, ietsjes. Goed, we gaan eens even kijken wie er aan de telefoon is. Uh, Hans Citroen, die blijft dus zitten bij mij uh, in de studio, gaat ook meepraten. En uh, aan de telefoon nu Piet, uit Rotterdam, net als Hans. Ja. En Hans kom ook uit Rotterdam, mee. Ja, hallo Piet. Nou, ik heb met zeer veel aandacht geluisterd net, want zal ik u eens wat vertellen, hè? Ja. ja? Mijn vrouw kwam uit Ossientium. Ja? Ja. Ongelooflijk gewoon. Ja, ik, uh, het is heel toevallig. Ik denk dat ik, dat ik moed ben, hè? Die heb ik dus via een vriend leren kennen, Ja. En die, uh, die vriend die kwam naar me toe en zei: Piet, je moet even naar me toe komen. Want ik spreek uh, vloeiend Duits, trouwens Engels en Frans ook. Ja. Hé, je moet me helpen, want er zit een meisje bij mij, een vrouwtje bij mij en die. Uh, en die kan ik niet verstaan. Dus er ben ik gekomen. Ik een leuk gesprek met de want De hij is gelijk naar mij naar huis gegaan. En dan ben je helemaal blijven halen. Twee, twee jaar later zijn we getrouwd, ja. Ja, ja. ja maar zo... ik ben al gescheiden weer, hoor. Oh ja? Ja, ja, ik ben gescheiden. Ja. Maar ik, die meneer heeft geschreven, geloof ik, over Auschwitz, dacht ik. Ja, ik heb, uh, uh, ik heb over Auschwitz geschreven, ja. Over Auschwitz, ja. over de stad, ja. Spreek ik nou met Hans? Op, ja, met, ja, je spreekt nou met mij, met Hans, ja, spreek je. Want uh, mag ik. Je nou, zeggen? ik uh, wat zeg je? Mag ik je zeggen? Ja, natuurlijk. Ja, ja. Omdat ik zo'n 73 ben, mag ik je, je zeggen. <laughs> nee, maar ik, uh, ik kwam dus de eerste keer in, in, in huis. En mijn, uh, dat was in de zomer. En mijn, mijn schoonmoeder, die werkte op die fabriek waar jij het over had. Die, ja. die chemische fabriek. Ja. Dat was zes kilometer lang. En daar werkte ze s' Ze werden ze opgeroepen. Het was meestal op oproepenbasis. Ja. En dan zomers werkte ze in dat, uh, in dat kamp. Ja. Een beetje geert. ze posten, maar ja, dat deed ze drie ja. weken. En dan, moest, en dan moest ze naar huis, want ik weet ze zo'n trauma, weet je wel. Oh ja? Dat, ja, want ze moest dan die, die, die, die, die kooien laten zien... waar die koffers en die brilletjes en die dingen allemaal in Ja, ja, ja, ja, die barakken zat ze, ja, ja. Ja, ja, ja. ja. En, uh, maar ik, heb dus, uh, ik uh, ben heel veel te weten gekomen... omdat door, mijn, uh, door de kennis van de Duitse taal... Ja. Uh, uh, liep ik daar rond en dan, dan, dan, als ik dan iemand zou lopen vooral als een oude vrouw of een oude man was... Het was zowond, misschien soms wel niet leuk, maar dan, uh, dan sprak ik die aan. Maar dan vroeg ik of ze Duits spraken, want ik spreek maar heel weinig Pools. Ja. Je hebt naar Movie Ja, ja. En er was een oude man, die was in de tachtig, en die, uh, die had daar ook uh, gezeten. En die, uh, uh, nou, die verhalen die van die man daar uh, hoorde, dat, nou, dat, was, dat waren verschrikkelijke verhalen. Ja, ja, dat want is vreselijk. De ja. mensen weten, weten nog niet, nog niet 10% van wat daar allemaal gebeurd ja, is. Nee, zeker, ja. Wat voor verhalen ja. hoorde je dan bijvoorbeeld? Nou, ik zal een paar voorbeelden geven. Je, je weet het verschil tussen, tussen Birkenau en Auschwitz. Auschwitz is het arbeidslager zoals ze dat dan noemden. Ja. En Birkenau was het vernichthootslager. Genieteringskamp. Ja, niet alleen dat nou, hoor Piet. Daar had je dus ook die barakken en dan ja. die... Uh, die gas, uh, over. Dus ja ja het was niet alleen ja, een het vernietigingskamp, het was ook een, een, een, een, een ja, reservoir ook voor, uh, een... voor arbeiders ja, zoals het ook hè? ja ook dat ja. ja en dat die man die had uh, je in de Ousland zelf had je die stad ik weet niet waar geweest, maar dat is een straatje met die, met die huisjes allemaal dat doen ze dan paviljoens, Franse paviljoen uh, ja, ja ja en als je achterin als je in het kantoor zit van de van de kamp kampcommandant ja. en dan had je zo'n binnenplaatsje en als je tot dat kantoor moest komen, dat vertelde die man dus... dan ging je, ging je eruit op je binnenplaats... en de, de, de, die bloemen staan er nu nog, die zijn wel uitgedroogd... en dan werd je dan doodgeschoten. Ja, dat is blok 11, is dat, ja. ja maar dat is waar al die, die polen zijn doodgeschoten, ja, ja, klopt. Ja, ja. die man die vertelde mij dus dat uh, een neef van hem... die had daar ineens op zo'n paviljoen gezeten... en dan moesten ze... Er staat, uh, heb jij die grote wals hier staan? Ja, ja. Die nou, grote dan dan die, die grote uh, wals, dan, ja, ja. Dan moest je dus nakend mee heen en weer lopen. Hè? In ja, de winter. Ja, ja, ja. Het is ongelooflijk dat die meester had ja, ja. En toen uh, liep die neef uh, die, die van die man. Die, liep op, die moest op een gegeven moment met die wals lopen. Ook met vrouwen erbij. Ja. En toen zag hij uh, een soldaat. En dat was een familielid van hem. En dat was uh, iets van 22 december. En toen hij die soldaat. en ja, die moest uh, die, liep heel angstenaam toe. Want er mocht niemand zien natuurlijk. En toen zei hij... Uh, wie is, is er de baas met de kerstmis? Ja. Want hun moesten, acht uur lang moesten ze lopen, hè? Ja. Ook, en dan uh, werden ze afgelost. En ze... je uh, misschien voor elkaar krijgen dat ze maar vier uur hoeven te lopen. Want ja, het ja. wordt heel erg koud met de kerst. Maar waren dat Poolse gevangenen of Joden? Waren bijna allemaal Polen, ja. maar ja, Poolse ja. Joden oké. En toen uh, ging die familie van hem uh, naar, die, naar die commandant toe. En dat was toevallig net in verduurde. En die zei, oh, als ze zo lui worden... Dan moesten ze 16 uur lopen. Moesten ze 16 uur lopen. Ja, ja, in een temperatuur ja. van 15, 16 graden onder nul. Ja, ja, ja. Verschrikkelijk is ja, het en, uh, Ik ken nog wel meer verhalen, maar er zit ja. nog een uur aan die telefoon. Ja, ja, verschrikkelijk. Ja, ja. Ik heb ook wel en, dat uh, soort verhalen van mijn opa die, gehoord, joh. Dat is... Die steedcellen, heb je daar wel eens van gehoord? De wat? Die steedcellen. De staancellen. Ja, die staancellen, ja, ja. Dat was een nog ook. Die was een meter bij een meter in het vierkant. Ja. En er zat een gat onderin. Nou, ik kon net een hond door, want die mensen waren zo mager. Als ze dat door konden kruipen, dan moesten ze met z'n vier in de hoek gaan staan. Dan moet je, je ervoor stellen dat het beter ja. En dan werden ze in de gaten gehouden. En als er eentje in slaap viel. en die viel met zijn schouder tegen die andere hand. dan werd hij eruit getrokken. Ja. En dan kreeg hij een verschrikkelijke verslaag. en dan werd hij erin gedouwd. Ja, dat zijn. Als je, dat, dan, je zou een hekel aan Duitsers krijgen. maar die kunnen er niks aan doen natuurlijk. Maar er waren wel de soldaten bij die gewoon sadistisch waren. Hoor. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja dat is. Hey, maar, die, maar die schoonmoeder van jou, die, uh, uh, wist hij dat die fabriek uh, in de oorlog was gebouwd? Dat was de Zarkwade Gemichne Oswinchem. He? Ja, dat, dat, dat, wist, dat wist zij wel, ja. Maar de, zij praten nooit zo graag daarover, hè? Ja. Dat is jou ook en wel dat opgevallen, wei... dat, die, uh, dat die Polen daar over die, over die kampen... helemaal niks wilden zeggen, eigenlijk. Ja, ja maar, de, maar, de, maar de, dat, dat, dat is mij inderdaad opgevallen. Maar er is ook nog een tegenpunt, dat dragen was... Ik uh, woonde dus in Rotterdam in, uh, in de kapellen. Ja. En uh, moest ik van mijn vrouw moest ik altijd uh, de hele gids van de hele week nakijken. Ja. En als er maar één programma over Auschwitz kwam, dan moest ik, dan moest ik dat tegen haar zeggen. En dan wilden ze dat per se zien. Wilden ze dat zien? Dat vond ja. ik juist zo raar. Ja. Waarom vond je dat raar? Dat vond ik raar, want ik, om, omdat je dus in Auschwitz zelf. Bijvoorbeeld, ze hadden al een hekel als je Duits sprak, daar hadden ze al een hekel aan. Maar ja, liever dat, dat je de Pools sprak of Nederlands dan Duits, want dat vond het iets verschrikkelijks. Ja. ja, ik sprak geen Pools, dus ik deed het in Duits. Nou ja, er waren natuurlijk ook heel veel, veel Silesiërs en die spreken ook Duits, uh, Piet. Tof? Ja, ja, er waren veel Polen die Duits spraken. Omdat, ja. ze, omdat de Duitsers, heel veel Duitsers naar Polen gingen, vooral in de oorlogsjaren. Ja, nou, maar. Ja, de, dat hele, stuk, dat hele stuk boven Oswinchum, dat is natuurlijk voor oorsprong Duits. Dat hebben ze na ja, 1945 ja, ja, ja. erbij gekregen. Ja, klopt. ja, wat jij dus vertelde over dat eindsebureau, uh, dat heb ik wel eens vraag gehoord. Vond ik interessant om dat te horen. Maar ik weet meer van het kamp zelf, omdat ik de mensen aansprak. He? Ja, maar daar weet ik ook wel het een of ander van, Piet. Maar ja. dat is natuurlijk al zo vaak is dat uh, verteld. Weet je, dat ja. is natuurlijk heel aangrijpend wat daar allemaal ja. gebeurd is. Weet je. Maar waar ik ja, met dat boek mee bezig ben geweest... dat is veel meer in kaart brengen wat daar eigenlijk allemaal gebouwd is. Hè. Want als je... Ja, kijk, Barbara ja, die kwam hem, ja. Barbara had op een gegeven moment een luchtfoto uit 1940. Had ze ja. bemachtigd eh, op de Universiteit van Krakau. Op de afdeling Planologie. Ja. En als je dan die luchtfoto van 1940 naast die van 1944 legt... Nou, dan, dan kan je bijna niet geloven wat daar allemaal gebouwd is. in vier jaar tijd. Ja, ja. Met, die, met die gevangenen. Dat is ongelooflijk gewoon. Dat geloof nee, je ja, niet. Dat in, ik, de eerste keer dat ik in Auschwitz kwam. was in 1993. Ja. En toen rookte de hele stad. rookte nog naar de, de wel, Mijkenlucht. Nou. Ja, absoluut. Dat, wat ik nu vertel is gewoon echt waar. Hè? En dat toerisme ging natuurlijk achteruit. want de, de mensen die, die konden daar niet tegen. En in 1993, die... Piet? In 1993, ja. Toen rook half of misschien wel heel ook naar lijkenlucht. We hadden een hele lijkenlucht. Maar dat kan toch dat niet dat zo lang blijven hangen, Nee, dat, dat, dat heb ik nooit geroken. Want ik, kwam, ik ben vanaf 1991 kom ik in uh, Oswinschen. Maar ja, nou, misschien... Dat... Uh, ik vond dat het altijd zo naar bruinkool uh, rook. Ja, ik, uh, ik denk dat het iets te maken heeft met de wind natuurlijk ook. Hè? Hoe de wind staat, hè? Ja. Ja, maar maar dat ik geloof ik, heb, ik niet, Piet. Ik dat... heb het echt zelf en ik kon er ook niet tegen. Ja. En toen kwam ik een jaar of drie, vier later... en toen waren ze de gebaren bezig met die hele stad... te reinigen met Niesel. Ja, ja. Zo hebben ze dat weggewerkt. En toen oh, kwam maar de maar de ik zit hier even aan te vertellen, want, uh, om interessant te doen. Maar het, het is gewoon zo... Nou, dat ik heb dat nooit uh, geweten, uh, hoor. Heren, ik wil het graag ja. hierbij laten, want uh, er zijn meer bellers. Ja. Vind je het goed, ja, Piet? oké. Okay. Bedankt, hè. Ik ben even op, want ik had er een zekere affiniteit mee. Ja, ja dat, je, uh, dat hebben we ja. gehoord, zeg. Nou, dat is ook heel. heel uh, en, ik, en ik heb met interesse naar je geluisterd. Ja, dankjewel, Piet. Ik vind het heel okay. bijzonder dat jij ja. met een vrouw oh. uit maar ook. En <laughs> allebei nog Rotterdammer ook. Nee. Ja. ja, dat nog, ja. Dat <laughs> ja, kan geen toeval zijn. Piet, bedankt hè, <laughs> voor het bellen. Goed, ja. dat je gedaan, goed dat je dat gedaan hebt. Uh, we gaan naar Sjak. Goedenavond. Goedenacht. Hallo. Um, ja, wat is jouw verhaal? Ja, ja, ik hoorde de uitzending en uh, bij mij uh, schoten in één keer de beelden weer uh, op mijn netvlies van Jad Vashem. Uh, Daar waar... ben je geweest in Jeruzalem. Ja, ja, bijna twee jaar geleden ben ik geweest. Ik ben zelf ja, nou, normaal begin twintig, dus alles wat er heeft plaatsgevonden is, uh, ja, zeg maar twee keer van horen zeggen. Ik ben twee generaties verder. Maar ik vond Jad Vashem dusdanig indrukwekkend dat, uh, ja, dat uh, die beelden die, die komen gelijk weer naar boven komen. Dat we dit soort. Uh, uh, Thema's gaat. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Daar ben, ben ik ook geweest. En dat is, uh, dat, ben jij daar ook geweest? Anders? Ik ben ook in uh, Yad Vashem geweest, ja. Dat is een prachtig uh, museum. is dat. Ja. Ja. Ja. Ja. Want, want, oh. hoe, hoe, hoe zit het met jouw eigen familie uh, en de oorlog bijvoorbeeld? Ja, ik heb uh, uh, twee opa's die uh, ja, gewoon zeg maar, vooruit Nederland zijn, uit de toon. Uh, Eén uh, opa die heeft destijds op de Gerberberg uh, meegevochten. Aan het begin van de en, oorlog? Aan het begin van de oorlog inderdaad. En uh, mijn andere opa was volgens mij destijds al, uh, zat in het onderwijs. En moest op een gegeven moment of zou tewerkgesteld worden in, uh, in Duitsland. En uh, ja die is daartoe voor ondergedoken. En wat mij altijd opviel was, hij erover vertelde. Hij had er nooit aan zijn kinderen over verteld. Hij vertelde het pas aan zijn kleinkinderen over. Ja. Uh, maar dan, aan het begin van het verhaal had ik nog over Duitsers. En halverwege het verhaal ging het over moffen. En dan, dan zag je dus ook welke enorme emoties daar, uh, mee gepaard gingen. Mm -hmm. Dus het, het is van horen zeggen, ik heb zelf al veel boeken erover gelezen. En ja, wat ik dan ook weer schokkend vind is de laatste weken in het nieuws uh, rond die voetbalwedstrijd, dat, dat toch weer uh, het woord Jood zo enorm misbruikt wordt. Tot en met ook leuzen van Hamas ah, mas, en Masjod aan het gas. En dat vind ik helemaal kwalijk. Want ja, kijk, je kan zeggen van, nou ja, Ajax en de Joden, dat, uh, dat, dat heeft een historische achtergrond. En daar kan je het mee relativeren. Maar als er ook dat soort leuzen erbij komen, ja, dat, dat, dat uh, werkt mensen in de kaart met hele verkeerde bedoelingen. Van de week ook nieuws uit Duitsland. Dat antisemitisme toeneemt. En, en ook andere Europese landen. Dat zie uh, ja, je hier enigszins weer verdiept in wat er voor verschrikkelijks is gebeurd. Het is bijna onbegrijpelijk dat, dat mensen daar dan toch weer vatbaar voor zijn. Ja, en, en de kennis van Auschwitz neemt af hè, onder jongeren. Duitse jongeren is ja. geloof ik. Ja. Of dat, was de, dat kwam deze week in het nieuws. Dat de Duitse jongeren, ik geloof 20% heeft nog nooit van Auschwitz gehoord. Ja, dat is ongelooflijk hier. Ja, ik, ik heb zelf al zitten denken van je zou het bijna vanwege de ernst van wat er is gebeurd. En, en dat het ja, het centrale moment denk ik, is geweest van de, de 20 e eeuw. Uh, het verplicht moeten stellen dat, dat iedereen er natuurlijk les over krijgt. En bij wijze van spreken ja, ook bezoeken brengt aan uh, plaatsen waar we die daaraan herinneren. Ja, en sowieso 4 en 5 mei, dat, dat we dat dus specifiek ook behouden. als betekenis uh, koppelen aan de Tweede Wereldoorlog. Ja. Uh, nog heel even naar jouw eigen familie. Hè? Jouw opa's hebben dus, wat, uh, hebben dus ook uh, van alles meegemaakt in de oorlog. Heb je daar mm. vaak met ze over gesproken? Ja, mijn ene opa die was al overleden voordat ik. Uh, ja, ik geloof dat ik drie of vier jaar was. Dus dat hoorde ik dan vaak van mijn vader. Dat zijn natuurlijk die, die trotse verhalen zeg maar, van de Gerberberg, ja, dan, dan heb je je land gediend, zeg maar. Overigens was, was er al redelijk, uh, redelijk nuchter over, over wat wat voor rol ja, andere opa die heeft dus inderdaad pas aan zijn kleinkinderen... werd hij daar opener over. En thuis sprak hij daar nooit over. En mijn moeder begreep ik ook wel. Hij was eens in de zoveel jaar dan overspannen. En dat, dan kwamen toch altijd weer die ervaringen uh, van de oorlog naar boven. Hij had er namelijk een jongere broer verloren in een, uh, uh, in een concentratiekamp in Duitsland. Die uh, was bij de politie en die heeft uh, Joden helpen ontvlucht. En die is toen ja, uh, zelf gedeporteerd en uh, uh, overleden in zo'n kamp. En, en hij, hij sprak erover met zijn kleinkinderen, ook met jou dus? Ja. En hoe gingen die gesprekken? Ja, daar uh, kwamen kwam opa en oma kwam er langs. En uh, eigenlijk, ja, dat was, ja, ik denk ik, een jaar of 15, 16 was. Uh, dan, uh, of misschien iets jonger nog wel. En dan uh, wist je eigenlijk toch wel dat... dat uh, op een gegeven moment toen hij daarover begon te praten, dat hij dat dus ook een soort, soort prettig vond om het van weer af te praten. Dus je wist eigenlijk een beetje, als we open over langs kwamen, dan zou het wel weer over oorlog gaan. Dus je vond het ook als kind natuurlijk een soort spannend. En je hoopte eigenlijk dat hij erover begon. En ik had op een gegeven moment ook wel eens met mijn broer afgesproken, we gaan daar gewoon weer naar vragen. Ja, ja, ja. En dan, uh, dan vertelde hij er weer over. Ja. En dat heb je ook onthouden allemaal? Ja, ja en ik uh, moet ik zelf wel zeggen... Uh, ik zou bijvoorbeeld uh, sowieso nog als stamboomonderzoek willen doen. Maar ook om dit soort dingen eens op papieren in te zetten in de, in de toekomst. Dat zou ik, uh, ja, dat zou ik wel mooi vinden om te doen. Ja. Ik dank je wel voor het bellen, Jacques. Tenzij Hans er nog iets op wil zeggen. Ja, weet, weet je in welk, uh, in welk uh, uh, dwangarbeiderskamp uh, je opa heeft gezeten? Oeh, nee, maar mijn opa is, is, is ondergedoken. Maar zijn, zijn broer, die dus uh, politie ja. was. Uh, die is, ja, dat uh, is wel. Ja, Voor mij hebben ze elkaar toen nog in Westerbork wel gezien. Of, of hij kon daar langs gaan om, om iets af te geven. En daarna. Het, uh, ja. het was niet ver in Duitsland. Uh, ja, er waren, waren daar heel West veel Duitsland... hoor. Ja, uh, dat, nee, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Ja. Nee. Nou ja. Later wel, uh, begreep ik maar dat ook dat uh, was dan weer uh, een soort lastig. Hij is uh, Graven, die dus, zeg maar een, een oud dan, dat is voor mij, buiten het kamp. En daar, dat, dat voerde heel erg de verhalen van hoe kan dat nou? En uh, hij heeft hij dan toch niet ergens uh, onder een hoedje gespeeld, omdat heeft mijn opa ook heel erg al op het was gezeten. Dat is, ja, daar schijnt hij later wel over gerehabiliteerd te zijn, dus dat, ja, dat daar nooit iets bijzonders. Ja, het ja. is nooit verklaard waarom hij buiten dat kamp is begraven, maar ja. hij is daar wel overleden. Ja, ja. ja, ja, ja. oké okay, Jacques, dankjewel. Graag gedaan. Goedenacht. Ik zeg nog even waar we het over hebben vannacht in Casa Luna. Um, de vraag is. Heeft u wel eens gereisd door de geschiedenis? Of onderzoek gedaan uh, naar een aspect van de geschiedenis? Misschien bent u ooit wel gedoken in de geschiedenis van uw eigen familie. Wij willen graag uw verhalen horen. En u kunt er ook over in gesprek met Hans Citroen. Die uh, nou ja, nog een half uur bij ons is. 0800-1121. 0800-1121. Als u wilt mailen kan dat naar casaluna.ncrv.nl En als u wilt twitteren. Kan dat naar hashtag Casaluna? Het is trouwens uh, getwitterd door Spiritje, die zegt: uh, Ik ben er geweest als toerist. Soms nog huilbuien en nachtmerries daarvan. Zoveel leed als daar geweest is in oost heb je heb, heb, heb je zoiets wel eens gehad? Huilbuien of nachtmerries? Nou, ik heb wel nachtmerries gehad. ja. Ik heb ook wel hele duidelijke beelden van, uh, van een man die altijd bij mij op bezoek uh, kwam. Want ik, ik, ik was een keer was ik daar en uh, toen waren ze daar aan het graven. In 2009, wel te verstaan, want toen ja. was er een gebouw afgebroken. wat op uh, as van, uh, van de crematorium had, had gestaan. En uh, ik was daar nog met Barbara en vroeg Barbara: wat, wat, wat, wat zoeken jullie? En toen zei ze: Ja, we zoeken koper. En toen zei Barbara tegen mij: Ja, het is niet wat jij denkt, ze zoeken koper. Maar ja, ik heb toen een beetje met mijn voet in die grond uh, gerommeld en ja. ik kwam allemaal spoedig. Met allerlei. Een broche vond ik. En ik ja? had ook. Uh, ja, Gewoon even, even met je voeten. Ja, ja, ja, waanzinnig. Ja, ik, ik, ik, ik voelde me echt een lijkenpikker. Echt. Want ik, ik haalde ook een paar bordjes tevoorschijn van mensen. Menselijke bordjes had ik ook. En die gooi je dan niet meer terug, natuurlijk. Die moet je dan bij je. Als je dat opraapt, moet je dat ook weer bij je, bij je houden. Dus die heb ik thuis, heb ik die in een. Uh, in een potje heb ik die uh, zitten. En, uh, want ja, daar kom je dan nooit meer van af. Maar ik, ik ging daar ook wel een soort beeld bij vormen. En ik kreeg wel bezoek s'nachts van uh, een meneer die naar mij keek. Hij is keek vraagst... overigens niet onhaard naar me. Dezelfde? Ja, dezelfde man. Ja, die kwam steeds uh, terug. Ik, zie hem, ik kan hem zo uittekenen. Ik zie hem nu weer vormen. Ja, ja. En waar kwam die vandaan, denk je? Waarom, ja, dit, waarom deze ik man? Heb geen idee. Ik heb geen flauw idee. Ik, ik ben ook niet bijgelovig. Ik ben ook niet uh, occult of zo. En, uh, maar het is dezelfde man die iedere keer weer... Uh, ik denk dat dat toch iets met die bordjes te maken heeft. En, ja. en hij kijkt alleen naar je. Blijf een beetje ja, hij goed, hij kijkt uh, naar me. En uh, ja, hij kijkt niet onaardig, hoor, naar me. Het is niet zo dat hij. Uh, maar uh, hij, komt, hij kwam wel. En de laatste tijd is het wat minder. Maar nu ik het, nu ik het erover vertel. Nu ik dit vertel, zie ik hem gewoon weer. Ja. Well, heeft Voor hij een hem. hoed op? Nee, heeft een, uh, hij is uh, kaal. En, uh, en, uh, en hij staat in een streeppak. Uh, een Joodse man? Ik, uh, een gevangene. Ik weet niet of hij Joods is. Dat weet ik niet. Nee, maar ik vermoed van wel, ja. ja, ja. Jeetje. Ja, dus ik heb, wel, ik heb daar wel, uh, wel voorstellingen van hoor. Ik heb ook wel. Ja, dat ik ook wel, als ik daar op die jooderampen liep... en door dat gras liep... Dat daar, is dat station, hè? Ja, dat station. Althans, wat is dat er nog is. Van, nou, ja, is dan ja, dan krijg ik ook ijzerwekkende beelden. Krijg ik daar, uh, wat zijn dat dan voor beelden? Ja, dan zie ik, ik zo'n trein aankomen... en dan zie ik uh, dat die mensen daaruit gejaagd worden. En dan zie ik... Uh, ik ken die verhalen van mevrouw Bierenbaum, die heb ik geïnterviewd. Uh, en die heeft dan verhalen verteld hoe ze daar arriveerden. En uh, ja, dat zie ik dan voor me. Als je daar, als je daar bent... Ja, dan wordt het komt het heel erg dichtbij allemaal. Hoe, hoe arriveerde zij daar? Nou, zij kwam, met, uh, zij kwam uh, uit Warschau met een, uh, in zo'n zo uh, V-wagon. En die werden dan iedereen, dan was dan, uh, er waren twee weermachtsoldaten die zaten daar, uh, die bewaakten de boel. En er was een mevrouw doodgeschoten, die stond op. Want je moest blijven zitten. En die heeft daar de hele tijd, als lijk, heeft hij daar in die, uh, in die uh, wagon gelegen. En toen uh, kwamen ze aan. En toen werden ze uit die wagons uh, gejaagd. Dan moesten ze zich opstellen in rijen van vijf. En dan werden ze dan uh, geselecteerd op werk. of onmiddellijk uh, naar de gaskamer. En zo arriveerde mevrouw Bierenbaum uh, daar. En die vertelt dat dan. En die vertelt dat ook. Ja, die vertelt dat uh, op een tamelijk luchthartige wijze. Vertelt ze dat. Ja. En wie was mevrouw? Of, ja. Mevrouw Bierenbaum, die, die, die, die ontmoet ik daar. die heeft een boek geschreven over. Uh, over Auschwitz en over haar, uh, over haar belevenissen daar. En die ontmoet ik in Auschwitz. Want die komt één keer of per jaar komt naar Auschwitz om een lezing uh, te geven. En ze woont in Israël geloof ik. Ja. En ze woont in Israël, ja. En uh, uh, ze dacht altijd dat ze op het uh, perron in Bierkanaal was uitgestapt. En ik heb haar erop attent gemaakt dat ze op de joederampen was uitgestapt. En toen zei ze, oh ja, natuurlijk. Ik heb er zelf aan dat spoortje gebouwd, nota bene. Dus dan kan je nagaan hoe sterk de macht van het beeld is. Hè? Van die films bijvoorbeeld. Ja, van over. die films en van die foto's ja. en dergelijke. Dus die mevrouw is, terwijl ze zelf aan, aan, aan, het station heeft gewerkt. aan dat station heeft gebouwd... heeft ze gedacht dat ze daar gearriveerd uh, was. Ja. Zo sterk. Is het beeld. Zo sterk werkt het, uh, werkt het beeld. Maar je had het over de weermacht net eventjes. Ja. In, mijn, in jouw boek, als ik het goed begrepen heb... zegt iemand, uh, dat waren de goeie. Dat, dat zei mevrouw Bierenbaum, ja. Die zei, dat waren de goeie, ja. ja. En de SS waren sterk. Maar ze, maar ze vertelden daar in één adem uh, bij... van uh, als je dan ook maar even uit de maat liep... dan begonnen ze ongelooflijk in elkaar te rammen. Te rammen, ja. ja, ja en ik ja. dacht, wat is daar dan precies zo goed aan? Ja, ach... Dat is ook. kijk, al die mensen die dat overleven, die krijgen natuurlijk ook nog beeldvorming achteraf. Dus dat de SS is op een gegeven moment, dat is dan, die hebben het gedaan. En de weermacht, dat waren dan, dat was minder erg dan de SS. Maar er waren natuurlijk hele foute SS'ers en veel minder foute SS'ers. De SS was uh, SS was een paramilitaire organisatie. Maar er waren ook uh, Mengelen was arts, die was dan een hele foute arts, maar er waren ook veel minder foute artsen, er waren ook architecten, er waren ook uh, ontwerpers uh, en dergelijke. Dus het, uh, de, de, de SS, de SS was, een, was niet alleen militair. Waren niet alleen bewakers, dat waren allerlei. Uh, dat, dat, dat, dat, dat waren allerlei beroepen waar, hadden die mensen. Ja, en, en, en Mengelen om daar nog even op door te gaan. Er zit ook een foto in jouw boek, of een paar foto's waarmee ja. je erop op staat. En ook een hus, hè? De, hus de kampleider van, ja, van de Auschwitz. Ja, ja, ja, ja, ja. Die dan ook met elkaar in, in dat vakantiekamp. Kamp, ja, ja. Kamp nou, kijk, story. Barbara, die was op een gegeven moment was er, er kwam de NRC... en op de, op de voorpagina van de NRC stonden allemaal SS-vrouwen. En die, uh, die stonden vreselijk te lachen. Het was grote hilariteit, want er, er was plotseling regen was er... En Barbara die zei tegen mij: ik ken dat. Ik, het komt me zo bekend voor. En toen zijn we op internet gaan kijken en toen bleek dat die uh, die SSers die stonden in het, uh, in het vakantiedorp van Barbara. Daar ging eigenlijk Oswinchem op vakantie. De hele en dat bevolking het, ging daar wel ja, naartoe. Ja, die gingen daar. Uh, dat was eigendom van het van de van de zaakwaden Chemische Oswinchem. Van de fabrieken was dat eigendom. En uh, ja, dat, dat, dat, dat bleek dan het Hukker, het bekende Hukker-album te zijn. Dat staat bekend als het Hukker-album. Dat, dat was een vakantieresort en daar zaten uh, SS'ers gingen daar naartoe in het weekend. Dat was ja. een busdienst van naar dat, uh, dat was op 35 kilometer, lag dat in de bergen. En daar, daar werd, uh, ja, gerelaxed uh, werd dat. Dus dan waren ze de hele dag, uh, de hele week bezig, waren ze met, uh, in dat kamp bezig. En dan in het weekend hadden ze... Uh, die mensen hadden gewoon een baan daar. Die hadden daar een baan, ja. ja, ja. Die hm. hadden daar een baan. Het is bijna niet uh, voorstelbaar. En dan zie je dus die, die uh, enorme. Uh, uh, uh, die vreugde. Die, die, dat, dat, die mensen hadden het ook waanzinnig naar de zin daar. Hè? En dat is zo schril. Hè? Het contrast is dan enorm schril. Hè? Als je dus dan die, die SS-vrouwen ziet. die, die echt helemaal in, een, helemaal in een soort slappe lach uh, liggen. Ja. En als je dan realiseert wat die dan door de week doen. Hè? Ja. Dat, dat geeft iets onverklaarbaars, iets onbegrijpelijks uh, is dat. En Barbara die kijkt daar dan naar. En die heeft daar gevolgbald. En die, uh, heeft daar, uh, die heeft het daar uh, naar de zinnen ook gehad. En dus uh, iedere plek. Dus dat is eigenlijk een beetje wat er ook gebeurde. Dat was iedere plek was besmet. Ik heb Barbara die zei altijd: ja, je hebt met de terugwerkende kracht mijn jeugd uh, verpest. Mm. Ja. He, dus iedere plek bleek besmet daar te zijn. Zelfs het vakantiedorp. He, was ook dat, dat, de Soa-hut, het vakantiedorp, dat is ook door kampgevangenen gebouwd. Hm. Dus dat, uh, ja. Even naar de mail. Um, er is mail binnengekomen van Ger. En die schrijft... Hoi Klaas, ben in 1985 in Yad Vashem geweest. De meest indrukwekkende ervaring in mijn leven. Verstilling en tranen, stilte tot in mijn ziel... In 1950 geboren, herdenk ik, ieder jaar 4, 5 mei. Laten we nooit vergeten, ondanks dat ik er. en uh, de generaties na mij. laten we dit nooit vergeten, ondanks dat ik dit en de generaties na mij niet hebben meegemaakt. En. volgens mij was er nog een mailtje binnengekomen. Dat, dat gaat dan. Oh, oh Gerrit heeft er nog een. Oh, hij schrijft daar nog zijn nacht in, bedankt. Um, ik zie een mailtje van. Loes, die schrijft met betrekking tot wat er na de crematie van een mens overblijft... Dus het is het wellicht interessant bijgevoegd artikel te lezen over forensisch... nou, dat gaat ons nu niet lukken, maar het gaat uh, over forensisch onderzoek uh, in het kamp Treblinka. De onderzoekster geeft met name aan dat er zeer hoge temperaturen gebruikt moeten worden... voor die drie kilo die u noemde. En dat dat niet het geval was in de kampen. Wat betekent, zoals u ervaren hebt, dat er he veel meer weggewerkt moest worden dan die drie kilo? Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Er, moest, er, werd, er werd een soort... Die werden met hamers, werden die, uh, werden die, uh, die beenderen die werden fijn, uh, fijn geslagen. Maar dat moest in grote haast. Uh, moest dat. Eh, want daar, stonden, daar moesten enorme hoeveelheden verwerkt uh, worden. Dus dat ging vrij grof. Uh, ging dat. Ja. Ja. dat klopt, wat mevrouw zegt. Ja. Henny heeft ook gemaild. En die schrijft: Ik ben pakweg 30 jaar geleden in Auschwitz geweest. Omdat ik toen een Poolse vriendin had. Ik vond het zo erg. Het staat je zo plat, zo onvoorstelbaar. Twee jaar geleden ben ik er toch met mijn jongste zoon... toen zeventien nog eens geweest. Ik vond dat hij dat moest zien, voelen en meemaken. Hij zei later dat hij wou dat hij daar niet geweest was. Dat hij dat niet gezien had. Zo onvoorstelbaar erg. Heb jij dat wel eens gedacht? Ja, ik... Ja. Kijk, het, het is voor mij natuurlijk uh, iets wat uit mijn uh, familiecultuur tevoorschijn uh, komt... Dus ik, ben, ik, heb, ik heb dat Auschwitz van vroeg af aan meegemaakt. Ja. Dus ik ben er eigenlijk ingerold, als het ware. Maar dan, dan ja. uh, want jouw opa heeft er één keer met jou over gesproken... en dan loop je op de, op de plek waar hij geweest is... en dan komt het waarschijnlijk veel dichterbij opeens. Wat hij meegemaakt moet hebben, dan ga je daar ook over nadenken ja je, je je kijkt vanuit het perspectief van, uh, van, mijn, van, mijn, van mijn opa ik, ik liep daar ook ik zag daar allemaal uh, toeristen zag ik daar mensen die in in in uh, in vrije tijdskleding liepen en dergelijke en, en ik moet je eerlijk zeggen ik liep dat ook hoor ik had dat ook gewoon een sportjackje aan en, dus ik, maar ik voelde me daar geen toerist. Ik voelde me daar wel een soort meer een pelgrim dan een uh, toerist. Want ik had, met alles had ik het gevoel van, heeft mijn opa hier gelopen? Hè? En, en ik voelde ook iets... Uh, ja, ik hoor hier. Hè? Terwijl de andere mensen komen kijken. En ik voelde me toch anders dan de anderen. Wel. Hmm. Hè? En, en uh, het, het, het komt natuurlijk toch uit een familiegeschiedenis. Want we zijn natuurlijk ook een heleboel citroenen omgekomen in, uh, in de oorlog. Dus mijn, mijn opa heeft het overleefd. Maar er zijn ook wel heel veel... Ik heb dat nagekeken. Er zijn pagina's lang Citroen omgekomen in de oorlog. Dus het is natuurlijk, bij ons is dat natuurlijk... Toch wel vanuit de familie is dat, rolt dat door naar Auschwitz toe. Maar ik kan me voorstellen dat dat mensen die dat, die dat dan een keer, die daar van hebben gehoord... en die daar dan komen, dat dat een enorme klap, dat dat enorme klap zijn. Ja, we gaan even naar Max aan de telefoon. Goeienacht. Dag Klaas. Hallo. Als ik het goed begrepen heb, dan doe je onderzoek naar je eigen Poolse verleden. Ja, ik heb, ik heb trouwens, ik heb onlangs um, toen de uitzending ging over je hoes... Uh, heb ik ook gebeld, toen ben ik in de uitzending geweest. Het is nog niet eens zo heel lang geleden. Ja. Maar ik vond dit zo treffend dat je opriep over onderzoek en, en uh, het verleden... Dat, dat ik toch de moeite maart vind om, om dit te vertellen. Ja. En om eigenlijk ook um, te laten weten hoe wij tweede generatie daarmee zitten... mee onderzoeken en mee vechten. Uh, wie, wie bedoel je met wij tweede generatie? Nou, mijn, uh, de, de, de, ja, de tweede generatie uh, Joodse jongeren na de oorlog. Ja. Die uh, het ofwel of niet gehoord hebben van hun ouders. Of van hun grootouders als die het natuurlijk overleefd hadden. Ja. Maar ik ben op dit moment uh, ja, verwikkeld in een uh, grootschalig uh, onderzoek naar mijn Poolse familie. Mijn moeder ja. komt uit Nederland. Ik kan het me weer herinneren, ja, dat we het daarover gehad hebben. Ja, ja. Um, en mijn vader die, die komt uit Polen en mijn vader is voor de oorlog gevlucht uh, naar Duitsland. Uh, heeft daar de kristal nog meegemaakt. Uh, hij en zijn winkel in elkaar geslagen, is naar Nederland gevlucht. En um, heeft uh, uiteindelijk mijn moeder, die na 2,5 jaar onderduik, uh, verraden werd... en daarbij op de vlucht wilde slaan en neergeschoten werd... Uh, hebben ze elkaar in Westerbork ontmoet, want hij was daar uh, een van de hoofden van de schoenmakerij en moest aangepaste schoenen voor haar maken. Ja. Um, en die hebben elkaar daar ontmoet. En mijn moeder heeft wel wat verteld, maar niet veel uh, als ik daarover vroeg. En uh, een aantal jaar geleden kwam ik s'avonds bij haar thuis en toen uh, keken we elkaar aan. En toen begonnen we te huilen en toen wist ik het al en toen. Zei ze tegen mij dat de, de, de tijd rijp is. En uh, toen gaf ze mij een tas die mijn vader in Westerbork gemaakt heeft. Waarin uh, alle documenten zat. Zo, uh, die uh, veel uh, feiten heeft opgeroepen. Maar ook heel veel vragen waar ik nog niet achter ben gekomen. Zoals? Nou, ik, uh, er zaten foto's in van uh, de Poolse familie van mijn vader. Um, um, ik weet er helemaal nul van. Ik, ik weet er echt... Ik weet niet wat er met zijn ouders is gebeurd. Ik weet niet wat er met zijn broer en zijn twee zusters is gebeurd. Uh, uh, uh, uh, überhaupt helemaal niets. Dus uh, gelukkig hebben we nu internet. Dus ik ben via een website jewishgen.com uh, gaan zoeken. En heb ik een aantal maanden geleden vanuit Lodge, terwijl iedereen aan mij riep van het, het is daar toch niet meer... En er ligt niks meer uh, me kapotgeschrokken. En heb ik uh, geboorte- en trouwactes uh, van mijn grootouders... en de broer en de zusters van mijn vader opgestuurd gekregen. En ja, toen had ik dat in handen. Maar dat is nog een hele kluif, want het, het stamt uit de 19e eeuw. Dus ik moest nog iemand vinden om dat te vertalen. En dat is uiteindelijk wel gelukt. En het bleek Russisch Pools te zijn. Want Polen is destijds geannexeerd geweest en dan weer niet. Dus, uh, maar... Ik, euh, op basis van deze actes, euh, hoop ik tussen aanhalingstekens... dat er in uh, de begraafplaats Lodge een, uh, mijn grootvader en de zus van mijn vader begraven liggen. Maar dat moet ik nu weer opvragen, die, die overlijdensactes. En daar, daar moet het uit blijken. En, en wat hoop je dan te vinden als je daar bent? Um, Behalve letterlijk de graven misschien. Maar wat, wat, ja. wat, wat, wat brengt dat jou dan? Ja, het is, dat is een... Een hele ambivalente vraag. Ik had jou verleden ook verteld dat ik uh, mijn moeder, die toevallig vandaag 93 is geworden... Gefeliciteerd. Dankjewel. Um, ...vertegenwoordigd heb in het Demjanjo proces Dus ik heb eigenlijk een, een oorlogsmisdadiger dan wel een, een, een kleinere, maar die toch een rol gespeeld heeft... ...die aan de gaskamer van mijn familie in Sobibor gestaan heeft, in verschillende malen in de ogen gekeken. Maar dit is... Ja, een hele ambivalente kwestie. Ik ben daar nog nooit geweest. En, uh, het is mijn tweede vaderland. Ik kan zeggen mijn vaderland. Maar dat ik daar sta te springen om, om daar naartoe te gaan. Nee, maar ik wil gewoon weten wat er uh, met de familie gebeurd is. Hans? Ja? Wat, wat roept dit bij jou op? Nou, ik kan me dat helemaal voorstellen, dat je dat wil weten. Want iedereen die is natuurlijk op zoek naar de roots van zijn uh, verleden en van zijn familie. En het is, uh, ik, ik begrijp die zoektocht uh, wel. Ja. Ik ja. weet niet zo goed wat ik ervan moet zeggen. Het is, uh, ik, denk dat die, uh, ik denk dat je er wel naartoe moet. Ik denk dat je wel naar woets uh, toe moet. En daar gaan uh, vragen, navragen en uh, kijken. Ja, ik ben daar... Uh op dit moment in dat stadium bezig dat ik denk van als ik echt uh, beslagen ten ijs komt dan, dan, dan ga ik daar naartoe. Ja ik kijk ik, ik had uh, wat mijzelf betreft ik had uh, het uh, enorme ik had Barbara mijn vrouw die sprak ja. pools dus die kon me overal naartoe loodsen. Ja dat is uh, wel een geluk want de communicatie gaat heel moeilijk met ze. Ja, ja dat is een heel lastig Geen dat is heel vrouw lastig vrouw. Ja, ja ik had zonder mijn, mijn vrouw had ik nooit dat boek kunnen maken. Nee, nee, dat nee, begrijp dat ik dus uh, ik ik ben ook van plan er ooit een boek van te maken. Ja. Want er zijn meer facetten die ik aan het onderzoeken ben. Dus, uh, ja. Maar wat ik wil meegeven ook in deze is dat uh, zoveel jaar later en ik, to, toevallig toen, toen dit, uh, dit programma liep zat ik naar een film op Duitsland 1 te kijken over Auschwitz. Dat, dat is een ongelooflijk film. Dat heet Fadeless". En Dat heet in het Duitse roman Eines Schicksalosen. Het gaat over een Hongaars jongetje die in uh, Auschwitz uh, is en die dat als jongetje overleeft daar. Maar je ziet het meest verschrikkelijke dingen. Maar... Het, het leeft nog steeds onder ons. Mijn moeder heeft contact met een vriendin. En die is natuurlijk ook uh, niet zo jong meer. Maar die heeft in het blok van Mengelen gelegen. Ja. En daar word je toch als tweede generatie mee geconfronteerd. En wij worstelen ermee dat we het niet over dat we het niet meegemaakt hebben. Maar dat we wel ja, recht hebben om, om te weten wat er met onze familie gebeurd is. Ja. ja. Max, ik wens je sterkte met de zoektocht. Dankjewel. En bedankt voor het bellen weer. Ja, tot, tot de volgende keer. Gaan wij naar uh, Rijn Edzard. Goedemiddag. Ja, goeienacht. Ja, ik, uh, ik hoorde de uitzending en ik dacht... Ja, ik heb in Indonesië in het kamp gezeten. Ja. Samen met mijn moeder en mijn zusje. En ik was uh, uh, twee maanden toen ik erin ging... Uh, we hebben drieënhalf jaar in, dat, in die kamp gezeten. En toen we terugkwamen in Nederland, toen wisten we er eigenlijk... Uh, er werd er bijna over gesproken, uh, maar later uh, kwam ik er mee in aanraking toen we per ongeluk uh, gevraagd werden in Brunei te spelen. Want u bent acteur, hè? Ja, ik ben acteur. Ja. Met uh, de toneelgroep de appel werden we uitgenodigd om in Brunei te spelen. en Dat is vlakbij Indonesië, dus toen dachten we, nou dan moeten we eens eventjes uh, gaan kijken hoe het eigenlijk in Indonesië was. En, ik vroeg mijn moeder dus uh, wat er eigenlijk allemaal gebeurd is. En zij gaf me een paar uh, plaatsen van kampen op waar ik dan langs moest. En mijn geboorteplaats. En het wonderbaarlijke was dat ik. Uh, toen ik uh, in mijn een eentje de, met bussen. en openbaar vervoer door Java reed. dat ik overal waar ik uh, uitstapte terecht kwam uh, op een. Uh, Waar ik in het kamp had gezeten, of waar uh, nu, we hebben drie kampen zijn we geweest. En, uh, en het was aan uh, aan alle kanten was dat, uh, was dat uh, duidelijk. En uh, alsof ik gestuurd was, dat was heel bijzonder. Maar, maar herinnerde u zich daar dan nog iets van? Nee, ik herinner me er zelf nauwelijks wat van, ja, je hoorde wat van uh, vriendinnen van mijn moeder en. Uh, en mijn vader, die wilde er niet over praten. Want die zei, mijn moeder heeft het, je moeder heeft het veel moeilijker gehad dan, uh, dan jij. En uh, dan, dan ik, omdat hij krijgsofvanger krijgsopvanger was. En uh, toen ben ik, uh, uh, heb ik er een voorstelling van gemaakt. Want eindelijk kreeg ik de dagboeken van mijn moeder uh, te lezen. Die ze in de vorm van een brief aan mijn vader had geschreven. En... Uh, zo van, uh, nou vandaag hebben we weer eens wat gehoord. We moesten allemaal in een rij staan in een kamp en, uh, en er werd weer iemand gestraft. En uh, de kinderen die eten goed, of de kinderen, het werd steeds slechter dat de kinderen niet goed aten. En totdat ze uiteindelijk uh, in een kamp kwamen waar ze ook uh, uh, met z'n honderden in een rij moesten staan om maar een straaltje water te uh, uh, ...te wassen, zich te wassen. En, uh, en dat was zo tegen het eind van de oorlog. En, uh, maar dat kwam ik pas te weten nadat ze me heel later al die brieven heeft laten lezen. En toen heb ik uh, die brieven, daar uh, heb ik een voorstelling van gemaakt. Van die voorstelling heb ik een lezing gehouden. En Erik Schneider, die ook bij de Appel zat... ...die heeft ook in het uh, Jappenkamp gezeten. En uh, ik heb hem... Uh, die teksten van mijn moeder voorgelezen. En dat duurde bijna uh, één uur en drie kwartier. En hij luisterde daar heel aandachtig naar en zei toen: uiteindelijk: Nou, mijn moeder had uh, in de brieven. Oh, we hebben zo'n leuke dag gehad. Want er was een mevrouw. En een mevrouw met een gitaar. En die hadden zo leuke liedjes op het kamp betrekking hebbende. <hacht> en. Uh, maar aan het eind van mijn voorlezing voor Erik Schneider... zei hij heel beduurd... nou, ik denk dat mijn moeder die liedjes nog wel heeft. Ach, nog. En dus bleek dat ik in hetzelfde kamp... Van, als met Erik Schneider had gezeten. En zijn moeder was dus... Uh, die, die, die vrolijkte dus uh, de andere vrouwen op... met wat cabaretliedjes. Ja. En toen... Uh, ja, en die voorstelling... Uh, die heeft niet zo erg lang geduurd... Dat we zeggen, ik heb er iets van twintig voorstellingen voor gegeven. En de mensen die erin geïnteresseerd waren, ja, die raakten dat zeer. Maar... Ja, en en u zelf, hoe was dat voor u zelf? Nou, ik, eh, ik was zeer verbaasd. ja ik, Wij hebben nooit zo erg met het kamp geleefd. Behalve dat ik mijn vader pas zag toen ik met 3,5 was. Dus daar heb ik eigenlijk nooit goed contact mee gehad. Maar eh, ik... Eh, ik, ik was alleen maar ontzettend verbaasd dat het zo was gelopen. En toen ik later nog een keer een reis naar, naar uh, door Java maakte, toen ging ik met openbaar vervoer. En waar ik instapte, was het. Uh, het kamp, stond ik voor het kamp waar ik uh, geweest was. En ik, mijn moeder had gezegd. Als je nou in Madiun komt, want daar ben je geboren... dan moet je maar vragen of, je, of de dokter die jou gehaald heeft eh, nog zou leven. En ik kwam daar aan ook met het openbaar vervoer. En het was ook weer net alsof ik gestuurd was. Ik kwam in het centrum van Madiun bij Arun Arun. stond een oude meneer naast me. En die zei, waarom maakt hij hier een foto van? Toen zei ik, nou ik ben daar geboren... Hm. Oh, en toen zei ik, kent u misschien dokter Rasugjojo, want die had mij getrokken, hoezo dat heet. Getrokken. Die had mij gehaald. En toen eh, kreeg ik tranen in zijn ogen, zei hij, dat is mijn beste vriend. En die is eh, drie weken geleden overleden. Mm. En dat vind ik zo merkwaardig. En toen denk ik, ja, het is toch de stille kracht in het land. Wij, eh, die, die heb ik toen ontzettend sterk gevoeld. En wat, wat bedoelde die stille kracht daarmee? Ja, ik weet niet, ik had het gevoel, nee, dat ik ook eens iets van mijn verleden moest weten, waarschijnlijk. En van het verleden van, van Indonesië en uh, uh, uh, van Indië waar we geweest zijn. En van die Jappenkampen, daar heb ik me toen natuurlijk uiterlijk in, goed in verdiept. En dat, die waren ook vaak geen pretje, maar sommigen wel, maar ook de meeste waren niet echt leuk. Uh, zo we... Uh, uh, ja, zo kom je nou ook te weten. Dan denk je, ja, uh, er is toch meer tussen hemel en aarde dan, uh, dan ik daarvoor dacht. Ja, en, en hoe heeft het verleden u verder uh, bepaald? Wat heeft u daarvan meegenomen? Dat, uh, ja, nou, daarvoor was ik zeer ongelovig. En die, uh, ja, nee, ik, ik las Sartre en ik was... Uh, ja, we hebben natuurlijk ontzettend veel... Uh, En, en dat je dan toch een andere draai aan je gedachten krijgt... van uh, ja, er is toch iets meer dan uh, wat Sartre zegt... tussen je begin van je geboorte en je sterfdatum ja, Maar ook over uw eigen geschiedenis, iets, iets uh, aardzer zal ik maar zeggen... heeft dat toch een belangrijke rol gespeeld ook daarna? In, nou, dan, maar, ja, ik, ik merkte van mezelf dat ik uh, nogal... Uh, Heel makkelijk mij aan kon passen, maar ook daardoor niet echt heel, heel uh, gedreven was om dingen heel uh, om, om me goed te zetten achter uh, de zaken. Uh, ik heb leuk toneel gespeeld, maar ik, heb, ik ben nooit een streber geweest. En toen merkte ik uh, na die tijd dat ik dat uh, gehoord had of uh, meegemaakt had. Dan, nou, dat zal dat dan wel zijn. Hm. En ik heb dus nog steeds zoiets van... Ja, uh, we worden geleefd toch, op een of andere manier. Ja. Ja. Ik dank u wel voor het bellen. Okay. Meneer de Vries, Rijn Edzard de Vries. Oké. Okay. Dank. Goed. Dag. Ja. ja, Hans, hebben wij nog uh, twee minuten. Nou, eigenlijk niet eens, want ik moet nog even vertellen wat we straks gaan doen. Maar uh, jij wilde nu je, je, je website even noemen, volgens mij. Ja, ja, ja. ja. Dat mensen die, die die foto's van mijn boek willen zien, die kunnen dat zien op hansitroen.nl. En uh, uh, daar staan uh, allemaal foto's van, uh, van het boek, uh, zijn daarop uh, te zien. Ja. Dus als mensen daar zin in hebben, kunnen ze daar uh, hans, www.hansitoen.nl. Ze zouden natuurlijk ook dat boek kunnen kopen. Ja, dat kan... Uh, zie je nog dat, meer foto's. Ja, zeker, ja. <laughs> ja, ja. Auschwitz. Auschwitz. Auschwitz, Auschwitz. Uitgegeven? En, uh, uitgegeven bij, bij Editions En dat, is, uh, dat staat ook op mijn uh, website. Oh, dat, is, kan je dat is makkelijk. doorgelinkt? Ja. worden doorgelinkt. Naar, uh, en via onze uh, website, dan noem ik die ook nog even radio1.nl, kunt u het vast ook vinden. En uh, als u dit gesprek nog eens wilt terugluisteren of u heeft een, een belangrijk deel gemist... dan kan vanaf morgenochtend op radio1.nl. En u kunt zich daar ook aanmelden trouwens voor de nieuwsbrief van Casa Luna. Maandag hebben wij ook weer een uitzending. En dan praat Lex Bolmeijer met uh, Corine Wortman, vice-fractievoorzitter van de EVP. De grootste christendemocratie-fractie in het Europarlement. Alle ogen zijn maandag gericht op Brussel, dus ook die van ons Hans. Uh, want dan wordt daar de extra euro top gehouden. Als het goed is, wordt er een nieuw verdrag getekend dan. Uh, Wortman doet bij ons verslag. Ik, uh, nou, ik wil je bedanken. Ja. Twee uur lang te gast. Het was, het was een uh, heftig onderwerp. Of het is een heftig onderwerp. Ja, maar ja. goed, dat was voor jou geen nieuws natuurlijk. Dank je wel. En wat ga je nu doen eigenlijk? Ik ga nu dadelijk. Uh, uh, ja, met na, na, na dit. Nou, dat weet ik nog niet precies. Ik ben met de nasleep van dit uh, boek uh, bezig. Ja, nou blijf nog even naslepen. Ja. En succes met wat je verder allemaal gaat doen. Uh, ja. Nachtvluchten komt er nu aan met Nora Romanesco. En zij begint zoals altijd weer met de vlucht in het verleden. En dan gaat ze door tot 7 uur vanochtend, of morgenochtend. Uh, veel plezier met Nora. En wat ons betreft, dus graag tot maandag met Lex. En ik ben er volgende week vrijdag weer met een nieuwe aflevering. goed weekend en tot dan.